Twee uur. Jeroen van Kamp met het NRS-journal: Kan dat een ziekenhuis werd getroffen? De Verenigde Staten hebben hun medeleven betuigd aan de familie van de slachtoffers. Het dodental na een aardverschuiving in Guatemala is opgelopen tot 56. Volgens de autoriteiten worden er nog minstens 350 mensen vermist. De zoektocht naar slachtoffers van de aardverschuiving werd vanmorgen hervat. In een dorpje in de buurt van Guatemala stad werd een hele wijk bedolven onder het puin. Hevige regenval zorgde ervoor dat een lawine van aarde, stenen en bomen langs de heuvel naar beneden gleed. In Jeruzalem heeft een Palestijn een aantal Israëliërs neergestoken. Twee mannen kwamen erbij om het leven. Een vrouw en een kind raakten gewond. De dader, een man van 19, is door de politie doodgeschoten. Hamas noemt de aanval heroïs. Er zijn de laatste tijd meer aanvallen van Palestijnen geweest. Donderdag werd een Israëlisch echtpaar doodgeschoten. De man die in de Amerikaanse staat Oregon negen mensen doodschoot op een school, pleegde zelfmoord voor de politie hem kon arresteren. Eerder werd gezegd dat hij in een vuurgevecht met de politie was gedood. Over zijn motief is nog niets bekend. Volgens getuigen van het drama had hij het gemunt op christenen. Bij een ongeluk in de Britse stad Coventry zijn twee mensen om het leven gekomen. Het gaat om een jongen van acht en een vrouw van in de zeventig. Zes anderen raakten gewond. Een dubbeldekkerbus reed aan het begin van de avond een supermarkt binnen. Het jongetje zat boven in de bus en was op slag dood. De vrouw liep op straat en werd door de bus geschept. Het weer vannacht is het op veel plaatsen bewolkt en kan plaatselijk mist ontstaan. Morgen schijnt opnieuw de zon en wordt het tussen de achttien en de twintig graden. Dit was het NRS-Journaal. Zandwoord heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live! Met, met nu de nacht. afternoon, 1990, in the big city. Jesus, it's been 20 years. Oh ritme van zandvoort la la la To eat <clears throat> Run into Logan Just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 Als antwoord ook op TV. GFM Text TV op kanaal 45. GFM Text TV. Please pass in your seat, fellas. Be prepared to go on a ride. This is real. A long distance Snip away, slips away. I never would have guessed I would miss someone so bad. Slips away, yeah, slip away. I really only met about a week ago.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 Oh, <laughs> oh,